5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. PvdA-kamerlid Kleinsma schiet FNV te hulp. Iran haalt Amerikaans spionagevliegtuigje neer. En twee bommen in Koblenz onschadelijk gemaakt. PvdA-kamerlid Kleinsma is bereid als kwartiermaakster op te treden... bij de vorming van een nieuwe vakcentrale... die de opvolger moet worden van de FNV. Ze heeft nog wel een aantal voorwaarden... waarover ze met de voorzitters van de 19 FNV-bonden wil praten. Kleinsma was gevraagd om een oprichtingsvergadering voor te bereiden. Die vergadering zou in mei moeten zijn. PvdA-leider Cohen is blij dat de vakbeweging FNV niet uit elkaar is gespat. Het is in het belang van het land dat er een nieuwe, sterke vakcentrale komt... die met de tijd meegaat, zegt hij. Werkgeversorganisatie VNO-NCW roept de FNV op om haast te maken... met de vorming van een nieuwe vakorganisatie. Voorzitter Wientjes is bang dat er anders een impasse dreigt. Gisteravond werd bekend dat de FNV wordt vernieuwd... en dat voorzitter Jongerius en bondgenoten voorzitter Van de Kolk... daar geen rol in zullen spelen. Iran zegt dat het een onbemand Amerikaans spionagevliegtuigje heeft neergehaald. Het toestel, een drone, zou over de oostgrens... het Iraanse luchtruim zijn binnengedrongen. Volgens het Iraanse leger is het toestel maar licht beschadigd... en is het nu in Iraanse handen. De staatstelevisie waarschuwt dat het antwoord van Iran... niet beperkt blijft tot de eigen grenzen. Iran zegt dat het ook al in juli en in januari... onbemande Amerikaanse spionagevliegtuigen heeft neergeschoten. Iran en de Verenigde Staten hebben al een lang conflict... over het nucleaire programma van Iran. Volgens de Amerikanen is Iran op weg een kernbom te maken. Iran ontkent dat. In Koblenz zijn twee explosieven uit de Tweede Wereldoorlog met succes onschadelijk gemaakt. Voor die operatie werden 45.000 mensen geëvacueerd. Door de uitzonderlijk lage waterstand waren de bommen in de Rijn aan de oppervlakte gekomen. Deskundigen zijn vandaag ruim twee uur bezig geweest met het demonteren van een zware Engelse bom en een lichtere Amerikaanse. Het verwijderen van de ontsteking bij de lichte bom was het gemakkelijkst, het gevaarlijkst, omdat die bom erg verroest was. De verzakking onder een deel van het Heerlandse winkelcentrum met loon lijkt vandaag iets verergerd. Op foto's die de gemeente heeft verspreid is te zien dat een van de pilaren van de parkeergarage onder een winkel dieper de grond in is gezakt. Ook de omringende stutten staan scheef of ze zijn mee weggezakt. Winkeliers uit het Heerlandse winkelcentrum kregen vanmiddag de gelegenheid om hun voorraden weg te halen. Morgen moet er een plan zijn voor sloop van het complex om instorten te voorkomen. Om paniek onder omwonenden te voorkomen klinken morgen om 12 uur in het gebied rond het loon niet de sirenes die elk maand worden getest. In Egypte heeft de moslimbroederschap in de eerste ronde van de parlementsverkiezingen bijna 37 procent van de stemmen gekregen. De partij is daarmee ruim de grootste geworden. De streng islamitische Al-Noor-partij komt volgens de kiescommissie uit op ruim 24 procent. Twee liberale partijen zijn daar ver bij achtergebleven. Of de islamitische partijen ook samen een coalitie gaan vormen is onduidelijk. Mogelijk wil de moslimbroederschap met liberale partijen samenwerken. De broederschap wil de sharia invoeren, maar ook de rechten van minderheden respecteren. Nog niet overal in Egypte is gestemd. En daarom wordt volgende maand pas duidelijk hoe het parlement eruit gaat zien. In Kaam, in Brabant, heeft de politie negen gestolen auto's teruggevonden. Agenten kwamen de gestolen autovoorraad op het spoor... toen de dief opnieuw een auto stal na een inbraak in een woning. Die wagen had een track-and-trace systeem. Volgens de politie gaat het om auto's uit de duurdere klasse. De 46-jarige bewoner van het pand in Kaam is aangehouden. In Edinburgh zijn twee reuzenpanda's uit China aangekomen. De twee zijn naar de dierentuin in de Schotse stad gebracht. Sinds 1994 waren er geen panda's meer in het Verenigd Koninkrijk. Over een overtocht uit China is vijf jaar onderhandeld. Het is de bedoeling dat het mannetje en vrouwtje zeker tien jaar in Edinburgh blijven en daar kleintjes maken. De dierentuin hoopt dat de reuzenpanda's een toeristische attractie worden en daardoor een impuls aan de Schotse economie geven. In de eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen PSV gewonnen. In de Kuip werd het 2-0 de doelpunten van Cicé en Schaken. PSV blijft op de ranglijst tweede, achter koploper AZ. Feyenoord komt door de overwinning in punten gelijk met Ajax. FC Twente won zijn uitwedstrijd tegen Utrecht met 6-2. Die wedstrijd werd halverwege een kwartier stilgelegd... vanwege het gooien van vuurwerk en onrust op de tribunes. En Vitesse won thuis met 4-0 van RKC Waalwijk besluit het weer. Vanavond en vannacht steeds meer buien. Mogelijk met hagel, onweer en natte sneeuw. Wordt vannacht 2 tot 6 graden. Ook morgen buien, veel wind en met een graad of 7 behoorlijk fris.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 B-O-A. the Zeven minuten over vijf, we beginnen het Abelensra stadion. Heerenveen tegen AZ, Richard Vellemade. Wat een wedstrijd is dit en wat gebeurt er veel. 36 minuten gevoetbald en Heerenveen is op 2-1 gekomen. Doelpunt van Raif van La Parra. De vleugelspits door de blessure van Assaidi in het veld gekomen. Razendsnel ging Heerenveen eruit naar balverlies van AZ. Met drie mensen vol op het doel af van Heerenveen. Met Narsing. uiteindelijk die de bal naar links schoof naar Raif van La Parra. En toen was het een koud kunstje om ook Esteban... Te kloppen en zo leidt Heerenveen weer. 2 tegen 1. Zwemmen dan Bob van der Tak in Eindhoven. Ja, twee finales gezien weer op 50 meter, schoolslag. Twee niet-Olympische nummers, dus, dus ook geen tickets te verdienen. Maar toch twee aardige finales bij de vrouwen. Was het Monique Nijhuis die klop kreeg van Jenny Johansson, de beste schoolslagzwemster van Zweden. Die is voor een tijd van 31-12. Nijhuis 31-17. Het scheelde dus heel weinig. Het kwam aan op de aantik en die was bij de Zweedse net iets beter. Nijhuis overigens wel daarmee de limiet voor het Europees kampioenschap gezwommen. Want dat is er ook nog volgend jaar. Niet alleen Olympische Spelen, maar ook nog een EK in mei in het Sportpaleis in Antwerpen. En Nijhuis mag daar dus naartoe op die 50 meter schoolslag. Bij de mannen Lennart Stekelenburg in het water. Hij kreeg klop van Hendrik Veldweer. Stekelenburg op de derde plaats... In 2817 en dat was niet genoeg voor de EK-limiet. Dan het uh, tennissen. de Davis Cup-finale in Sevilla. Het leek om te rijden in de vierde partij, maar toen was daar plotseling Nadal. Marcella. Ja, want Nadal uh, lijkt nu met 6-5. Het is uh, gekke werk. Ik zei het al eerder. We hebben zeven breaks gehad in deze vierde set. Vier voor Nadal. Drie voor Del Potro. Op 5-5 wist uh, de Spanje de service van de Argentijn te breken. En uh, nu dus een uh, heel groot moment als uh, Nadal serveert voor de winst in deze partij. En dus voor de Davis Cup. Maar ja, dan weer een ongelofelijke voorhand hier van uh, Juan Martín Del Potro. Wat kan die man toch. Tennis, en wat is het een genot om naar hem te kijken? Het is 15 gelijk. En uh, de spanning zal zeker meetellen. Ook bij deze gelouterde tennis toppers uh, die hier op het centercourt van het Olympisch Stadion in Sevilla staan. 15 gelijk. Nadal serveert. Leidt dus in de vierde set met 6-5 en twee sets tegen 1. Kan hier de beslissing brengen. Stond 5-3 achter. Maar speelde als een gek werkelijk om die 5-5 en nu dus die 6-5 voorsprong te halen. De bal is in. De rally. De crosscourt weer. Het risico van Del Potro. En de crosscourt van Nadal die gaat uit. De umpire Pascal Maria komt van zijn stoel af. Moet nu een belangrijke beslissing gaan. Hij wijst de afdruk aan. En dat kunnen we zelfs hier vandaan heel goed zien. De bal lag er inderdaad net naast. En dus 15-30. Ja, en dat is altijd zo'n stand dat je liever niet ziet op het scorebord als je aan het serveren bent. Want één foutje en je hebt alweer een breakpoint tegen. Maar ja, in deze fase. Van de strijd kan alles gebeuren. 15.30 dus op de service van Nadal. En eh, het zal erom spannen of Spanje hier zijn vijfde titel in de Daves Cup gaat halen. Ze zijn absoluut het beste tennisland van de laatste jaren. Ze staan eh, van de laatste vier jaar al drie keer in de finale. En eh, hier gaat Nadal weer bij 1530 serveren. Het is ineens muisstil. Nou, dat is al heel wat in dit stadion met zoveel fanatieke aanhang. De rally aan de gang. Voorhand Nadal. Daar komt de voorhand van Del Potro. Zoekend naar de opening. Oh, en kijk, hier is. Bowl. Uh, totaal niet goed geraakt door uh, Nadal. Die in bal stuit het bijna voor het net. Ja, zo zie je als je zelfs uh, Nadal bent. En je bent de nummer 2 van de wereld. En je bent zo ongelooflijk goed dat die spanning. Ja, je dan op een gegeven moment te veel wordt. Dat kan niet anders. Ja, of zijn racket moet misschien weggeglipt zijn in zijn racket. Door de transpiratie. Maar bij dit punt denk ik het niet. Het wordt 15:40. En dus twee breakpoints weer voor uh, Del Potro. En wie weet krijgen we dadelijk dan. Uh, ja, de allesbeslissende tiebreak. Nou. Nou, daar gaan we weer. 15-40. Nu dus weer de kansen voor de Argentijn. Die dus aan uh, een geweldige comeback bezig is geweest in deze vierde set. Steeds achterkwam en uiteindelijk zijn eigen voorsprong uh, niet kon maken. Hier is de rally weer. De backhand van Del Potro. voorhand, Nadal. voorhand, uh, Del Potro. Die is uit balans, maar hij redt het. Komt weer in met een fantastische crosscourt backhand, Is die goed genoeg? Hij komt in. De drive volley. De passing van... Oh, oh, oh, oh, oh, die gaat uit. Del Potro op het greffel. Gooit zich à la Boris Becker in zijn beste in een snoekduik, maar die bal. Maar hij redt het niet. En dus redt Nadal wel dat eerste breakpoint. En wordt het 30-40. Hij zit nu onder het greffel. Een beetje pijn heeft hij op zijn elleboog. We zien het hier nog eens in de herhaling. Nou, een fantastisch punt. Hij had dit natuurlijk wel moeten maken hoor. Maar ja, het instinct, het tennisinstinct van Nadal. Daarmee kiest hij de goede hoek. En loopt hij als een raket naar die backhand hoek. En komt hij dan toch nog winnend uit dat punt te dat Potro heeft wel een beetje pijn hoor. Maar het zal toch ook de vermoeidheid uh, zijn. Pakt uh, de handdoek. Nou, hij uh, struikelt zelfs een beetje. Hij uh, vraagt de umpire, ja, kijk nou, kijk nou. ik zit onder het gravel, ik moet even een pauze nemen. Het zal dan toch ook een adempauze zijn, want het is wel breakpoint. En dan weet je op zo'n moment dat Nadal, en dat is al een nerveus type, die staat al uh, aan zijn uh, broek te trekken en uh, zijn haar achter zijn oren te doen. En de bal te stuiteren. Dus uh, die kan nu nog wat langer nadenken dat hij nog steeds tegen een breakpoint aankijkt. Want het is 30-40. Nou, Del Potro staat weer. Hij heeft nog wel een beetje pijn in zijn linkerhand. Maar Gelukkig tennis hij met uh, zijn rechter. Daar komt uh, Nadal weer met de eerste service. Het zou voor de Spanjaard fijn zijn als die in was. De linkshandige service is in. Rustig met spin. De voorhand van Nadal komt een beetje kort. Maar uh, Nadal kan wel uithalen met de voorhand. Voorhand Del Potro. Voorhand uh, Nadal. Backhand. Dubbelhandig. Weer diep gespeeld van Del Potro. Gaat hij langs de lijn? Nee, hij komt weer cross. Wel Potro heeft nu het initiatief in de redding. Komt met de winner. Jawel, het wordt 6-6. En zo krijgen we dus werkelijk een prachtige climax van een prachtige wedstrijd. Want we gaan dadelijk de tiebreak van de vierde set beleven. Jeetje, wat een We gaan meteen door naar het A-Bel-Enstra Stadion. Ook een mooie wedstrijd. Herenveen AZ, Richard. Ja, wat een voetbal hier in het Abelenstra Stadion in Herenveen. Waar echt van alles gebeurt. Waar prachtig gevoetbald wordt bij vlagen door met name Herenveen En waar Gert-Jan Verbeek, de coach van AZ, niet schroomt. Nu het niet loopt bij AZ om hard in te grijpen. Adem Maher is er afgehaald in de 40ste minuut. En voor hem Koet Monson, die vorige week nog als invaller ook scoorde. Gele kaart nu voor Brett Holman. de aanvaller. Van AZ En Herenveen verdient op de 2-1 voorsprong nog steeds. Doelpunten van Dost 1-1 Altidoor en vervolgens Raif van La Parra 2-1. Dat is wel een leuk verhaal. Raif van La Parra, een 21-jarige Rotterdammer. Halfbroertje van Jorginho Wijnaldum, de speler van Feyenoord. Die in het elftal is gekomen in, uh, bij Herenveen door de blessure van Asaidi. Ook vorige week tegen NAC deed hij al mee. En hij maakt op mij ook vanmiddag hier weer een prima indruk. Zoals dat eigenlijk geldt voor alles spelers van Heerenveen. Want ze zijn geconcentreerd. Heel gretig. Bijzonder fel. En Heerenveen durft ook vooruit te spelen. En daar heeft AZ ontzettend veel moeite mee. Je zou eigenlijk verwachten dat het een beetje andersom zou zijn het beeld. AZ het spel maken. Heerenveen een beetje loeren op de counter. Daar schamen ze zich niet voor. Ook in thuiswedstrijden niet. Maar het is... Dus uh, het tegenovergestelde AZ nu het balbezit op de helft van uh, Heerenveen. Dus uh, gevaarlijk bal gaat rond. Holmen komt eventjes uh, uit het strafschopgebied. Maar het is moeilijk voor AZ om een opening te vinden. Herenveen speelt uitstekend voetbal en leidt verdiend met 2 tegen 1 in de slotfase van de eerste helft. Heb ik voor jullie nog een paar berichtjes. Allereerst uh, te beginnen met het, uh, het zeilen. Want het matchrace-team van stuurvrouw René Groeneveld... heeft uh, tijdens de wereldkampioenschappen zeilen voor de kust van Perth in Australië... eerste tik uitgedeeld, het zogenoemde team versloeg op de eerste wedstrijddag in groep B van de Olympische Elliott-klasse... de formatie van Mandy Mulder uit de Delta Lloyd-kernploeg in een rechtstreeks duel. Het is opmerkelijk omdat Groeneveld en haar bemanningsleden Annemiek Bes... en Marceline Bos de Koning amper drie weken geleden voor de eerste keer gezamenlijk trainden. We gaan weer tennissen, de tiebreak loopt. En gaat het Spanje worden of gaan we naar een vijfde... Set, nou, als ik die laatste twee punten van Nadal uh, zie... dan uh, schat ik toch in dat uh, Nadal het hier in vier sets wil afmaken. Hij leidt in ieder geval met 2-0. heeft nog één servicebeurt te gaan. Dan gaat hij. De eerste service is in. Hij neemt geen risico. Gewoon de eerste service in en dan proberen het initiatief te pakken. Dat was lastig tegen die hardhitter Del Potro. Maar het lukt Nadal wel. staat in het veld. Hier de voorhand. En dan moet hij het naar achter gedrongen. Maar Del Potro moet lopen. Ja, en dat is niet lekker hoor voor die Argentijn. Die 1,98 meter is een gelukje voor Nadal. Hij krijgt uh, het balletje gratis en cadeau, want uh, uh, ja, de bal raakt het net. En zo is het 3-0 voor de Spanjaard in de tiebreak. We gaan we even naar Richard van der Maas, de slotfase van de eerste helft. Heerenveen AZ. Extra tijd is ingegaan. 1 minuut, 2-1. de voorsprong voor de thuisploeg. Herenveen. dat dus zo goed voetbalt. Heerlijke middag tot nu toe om naar te kijken. Met name het spel van de thuisploeg. En AZ dat halverwege de eerste helft, zeker rondom de goal van Nelti... door wat beter in de wedstrijd kwam, heeft het nu weer bijzonder moeilijk. Zojuist de zevende kans al in deze wedstrijd voor Herenveen. Een minuut of vijf geleden. Prachtig uitgespeeld via Gouwe Leeuw, de centrale verdediger en Djuricic... Gouwenleeuw kwam toen oog in oog te staan met St. Ban, Maar afwerken is niet de specialiteit van de verdediger. En hij schoot de bal huizenhoog over. Nu misschien nog AZ in de laatste minuten, Een ingooi aan de linkerkant van het veld. AZ dat haast heeft. Rasmus Elm komt naar de bal toe. Tot nu toe onzichtbaar in deze wedstrijd. De topscorer van AZ. En hij gooit de bal naar de speler die nog het meest achteruit geschoven staat. Dat is Zander. met een hoge bal. Er wordt de bal nu in het strafstopgebied gepompt. Dan uit de draai geschoten door AZ. Nog. Nog een keer door Berens en dan klemvast uitstekend door Van den Bussen. En dan is het direct denk ik het einde van de eerste helft. Braamhaar komt inderdaad de bal halen. Heerenveen leidt verdienst met 2-1 tegen de koploper AZ. Gaan we weer zwemmen. Finale na finale na finale, Bob. Ja, het gaat snel, heren. We hebben weer twee finales gehad. Inderdaad, weer op een niet-Olympisch nummer. 50 meter vlinderslag bij de vrouwen. Moeiteloos gewonnen door Sarah Schöustreum in 25,94 En dat is opnieuw een goede tijd, hoor. Zoals ze op die 100 meter vrije slag, die ze dus ook wonnen, opzienbaarden met die 53-05. Want uh, reken maar dat de Britta Steffens en de Francesca Helsol uh, van deze wereld, dat die daarvan schrikken, hoor. Van zo'n tijd, 53-05. Maar goed. Goed, Sjöström, dus al vroeg in het seizoen in vorm. En uh, bij de mannen hebben we ook de 50 meter vlinderslag gezien. Ook daar een sterk deelnemersveld. Sergej Fezikov die won voor Milorad Kavitsch, uh, Yevgeny Gorotyskin. En Juri Verlinde werd vierde. Maar goed, hij plaatste zich gisteren op die 100 meter vlinderslag voor Londen. Dus zijn weekend kan sowieso niet meer stuk. De Davis-Cup-finale Spanje-Argentinië. De beslissing is nabij. Marcella. Ja, want het is 5-0 voor Rafael Nadal in die vierde set tiebreak. Hij heeft dus nog twee puntjes nodig. Hij won het belangrijke openingspunt van de tiebreak op de service van Del Potro. En pakte dat bij die afgelopen twee punten nog, nog eens twee keer. Vandaar 5-0 en mag het nu op eigen service gaan uitmaken. Ze staan ruim vier uur op de baan. Het is de tiende ontmoeting tussen Nadal en Del Potro. Daar gaat de rally, de voorhand van Nadal. Del Potro nu meters achter de baseline en we hebben in set twee en 3 gezien dat dat niet de winnende manier is. Het wordt 6-0. En dat betekent het is matchpoint voor Rafael Nadal. We zien oom Tony, zijn ja, oom dus, maar ook zijn coach. En daarnaast Francisco Roij. Een stand-in coach. De man die Nadal begeleidt als Tony niet meegaat. In Amerika bijvoorbeeld. Bij de Amerikaanse hardcourt toernooien. Daar heeft Del Potro Nadal wel eens verslagen. Drie keer zelfs. 6-3 dus in onderlinge ontmoetingen. Maar bij een Davis Cup wedstrijd speelden ze nog nooit tegen elkaar. Indoor Gravel. Nou Gravel is natuurlijk het voordeel van Nadal. Indoor, nou dat maakt het net even iets sneller. En uh, we zien dat de Argentijn daarvan uh, profiteert. Maar nu op het randje... Van de afgrond Del Potro. Het duurt even, want de mannen moeten van baanhelft wisselen. Dat is na de zes gespeelde punten in de tiebreak. En dan gaan we misschien wel het allerlaatste punt in deze Davis Cup finale zien. Nadal maakt zich op voor dat laatste punt. We zien David Ferrer inmiddels ook bij zijn teamgenoten langs de kant staan. Hij zat natuurlijk al die tijd in de kleedkamer. Ja, zich toch wel concentrerend op een mogelijke vijfde partij. Maar nu zie je hem toch glimlachen. Want ja, die jongens weten 6-0, dat kan Nadal niet meer ontgaan. En dat kan hun zegen dus ook niet meer ontglippen. 6-0, de mannen staan klaar. Nadal oogt geconcentreerd. Is hij nerveus? We gaan het zien. Maar hij kan nog wel een puntje leiden bij deze stand. Argentinië op het randje van de afgrond tegen Spanje. Want Nadal serveert voor de vijfde Davis Cup overwinning in zijn land. 6-0, daar komt de service. Backhand return Del Potro. Voorhand Nadal. Backhand dubbelhandig, rustig geslagen door Del Potro. Weer een dubbelhandige backhand, maar ja, hij kan niet meer. Uh, Lang uit ligt Nadal, hij maakt het. Hij wint de tiebreak. Met 7-0 en dat is toch wat als je zo sterk voor de dag komt als het erom gaat. Hij wordt omhelst door coach Albert Costa. Door zijn teamgenoten die springen om hem heen. Want wat was het een gevecht. Wat moest hij nog tot het uiterste gaan in de vierde set. 5-3 achter. Een gevecht van je welste van Del Potro die nu getroost wordt door Nadal zelf. Want de Argentijn heeft... Alles gegeven. Hij is nu in tranen. Hij verloor vrijdag al in zo'n dappere partij. Op het nippertje in vijf sets tegen de Spanjaard David Ferrer. En vandaag weer alles gegeven, maar toch met lege handen naar huis. Het was de vierde finale voor Argentinië. Ze hebben de Davis Cup nog nooit gewonnen, dus ze wachten nog op dat ene historische moment. Misschien gaat het in de toekomst nog komen. Maar voorlopig is Spanje toch het land dat het allerbeste speelt. Ze hebben de nummers 1 en 5 van de wereldranglijst. Dan hebben ze nog een Lopez, een Verdasco, een Granollers. noem maar op. Ze hebben zo breed in hun selectie gezeten dat ze het verdienen om deze Davis. Cup te winnen. Nadal de held voor het eerst in zijn carrière maakt hij het beslissende punt voor zijn land. Davis Cup wint van Argentinië en Nadal bezorgt het thuisland de vijfde zegen. Album van Amy Winehouse, Our Day Will Come. Utrecht-Twente werd 2-6, dus uiteindelijk eerst werd het 0-5. Er werd nog even gestaakt, de moesje en bulthuis maakten er toen nog twee voor Utrecht. Berghuis, de laatste voor Twente. En twee doelpunten van Twente kwamen ook op naam van Willem Jansen. Willem Jansen, zal ik u horen, denken, deed hij dan mee? Nee, aanvankelijk niet. Hij kwam erin toen Chatley het uh, spel geblesseerd diende te verlaten na een minuut of dertig. En daarna scoorde Jansen vrij snel twee keer. Rachna Niemeijer, in gesprek dus met deze Twente-middenvelder Willem Jansen. Zeg het maar. Een droommiddag, want invallen twee keer scoren, wat is dan het verhaal? Uh, dat ik er ook nog ben. <laughs> ja, goed, uh, dat is altijd lekker. Uh. Jammer dat uh, Nassan er met een blessure af moet. En, uh. ja, even kijken hoe ernstig dat is. Maar uh, ja, dan kom je erin en dan uh, ja, is uh, voordat je een bal hebt geraakt, dan krijg je al een gele kaart. En dan de tweede helft, de eerste bal, ja, die kopje binnen. En ja, dat is natuurlijk altijd lekker. En vlak daarna, als je dan die tweede maakt en de wedstrijd helemaal op slot gooit... dat, ja, dat is natuurlijk lekker als je, als je invalt. Toch zeg je net, ik ben er ook nog. Daar schuilt iets in van uh, frustratie, uh, te weinig spelen. Is dat zo? Ja, tuurlijk. <laughs> Iedere voetballer wil uh, spelen en uh, dan krijg je al die clichéverhalen weer. Maar, uh, je staat erbij te glimmen, maar je bent dus <grijg> eigenlijk boos. Ja, nee, boos is een ander woord. Maar uh, wat ik zeg, je wil graag spelen. En, uh, ik heb begin van het seizoen heel veel gespeeld en bijna alles gespeeld. En uh, dat, dat ging niet slecht. Op nou, een gegeven moment uh, kiezen trainer voor, voor andere alternatieven. En uh, ja, het is ook niet zo dat, het, uh, dat de ploeg heel uh, stroef draait of zo. Dus, uh, we hebben heel veel spelers die denk ik, gelijkwaardig zijn en, en dat is net waar de trainer voor kiest. En uh, ja goed en als je dan erin komt uh, dan moet je iets extra's brengen en probeer het verschil te maken. En dat uh, heb ik een paar keer uh, ja, misschien uh, achterwege gelaten uh, in sommige wedstrijden. En uh, ja nu scoor je dan wel en dan uh, is de aandacht weer positief. Dan wordt het nog eventjes gestaakt. Uh, dan krijgen jullie nog twee doelpunten tegen. Scoren er zelf weliswaar ook eentje. Maar hadden jullie het toch even lastig op dat moment om weer in de wedstrijd te komen? Ja, nou, je kunt je voorstellen hoe je uh, bij 5-0 uh, de kleedkamer ingaat... na zo'n uh, staking. En, uh... nou ja, dat kan ik eerlijk gezegd helemaal niet. Want je zit met een geweldig gevoel en opeens krijgt dat een knauw. Of denk je dan van, joh, het is 5-0, het zal ons allemaal wat. Hoe is dat gevoel dan? Nee, ja, dan zit je allemaal een beetje te lachen natuurlijk. En, uh, en zo van, ja, dan moeten we nog een half uur. Maar uh, ja, dan probeer je elkaar scherp te houden. Maar dan is dat toch iets van uh, onachtzaamheid natuurlijk wat erin sluipt. En uh, de laatste half uur ging nergens, uh, leek nergens meer op, denk ik... Uh, ja goed, en dan moet je toch die wedstrijd uitspelen en uh, ja, dan krijg je nog twee domme tegels. Zijn ze nou te wachten op je? Ga je Sinterklaas vieren of zo? Ja, morgen ja. Morgen Sinterklaasavond. Uh, dus, uh, ja. Die vertraging maakt jou vandaag dus niet uit? Nee. <laughs> nee. Willem Jansen dus. Morgen cadeautjes uitpakken, vandaag de punten meenemen. Het gevolg van Heerenveen AZ en het buitenlandse voetbal... nu eerst terugkijken op Vitesse tegen RKC Waalwijk. Het werd 4-0, bij de rust stond het al 3-0... door goals van Van der Heijden, Ka Kazasvili en Abora... en na de rust maakte Boni er 4-0 van. Ja, lekker overwinning dus voor Vitesse. Geen moment in de problemen geweest. Jan Oels praat erover met de trainer van Vitesse, John van der Brom. Heeft jouw elftal gespeeld zoals jij het wilde? Uh, ja... Zeker. Um, we hebben initiatief genomen vanaf het begin van de wedstrijd. En uh, dat was wel een, denk ik, uh, ja, eerste vereiste om uiteindelijk een resultaat te halen. En als je dan initiatief neemt... Ik, ik heb steeds gezegd van, uh, wij krijgen altijd kansen. Ja, dat heb je, vanmiddag heb je dat uh, aan de lijve ondervonden. En scoor je, je vier goals. En ja, uh, het had er veel meer kunnen zijn en moeten zijn, maar... Aan de andere kant denk ik dat, uh, dat we daardoor door die 4-0 uh, klink en overwinning thuis gewoon uh, dik en dik tevreden kunnen zijn. Is het toch nonchalance dat, dat die kansen niet ingaan? Ja, dat is altijd zo. Op een gegeven moment wordt het gallery play uh, voor die goal. Uh, iedereen geeft hem nog even naar elkaar in de 5 meter 5-meter gebied. Uh, ja, frustrerend voor mij op de bank, want ik heb altijd zoiets van ja, schiet die bal er gewoon in. Maar het hoort wel een beetje bij, uh, bij het voetbal en zeker bij uh, de, ja, de jeugd van deze, deze periode, deze tijd. En uh, als het, als het 4-0 is en het kan, kun je daar nog een beetje mee leven. Je wint hier van RKC, uh, zelfde elftal als vorige week. Is dit nou een beetje het Vitesse voor de komende weken? Nou, kijk, dus is voor mij weinig aanleiding om, uh, om dingen gaan te veranderen op de eerste plaats. En aan de andere kant uh, denk ik dat het belangrijk is dat we in de manier van spelen uh, duidelijkheid geven en, en, en scheppen naar jongens toe. En ja, die jongens die S staan, die krijgen het vertrouwen. En... Uh, het mooiste voorbeeld is natuurlijk met de twee buitenspelers vandaag... 18 en 19 jaar oud volgens mij... die het vorige week uh, met name in de discipline... Uh, ook verdedigend als buitenspeler heel goed hebben gedaan. Wil Een Casas die dan de voorkeur krijgt uh, voor Chantouria? Ja, precies, dus, uh, maar dat heeft allemaal met het moment van, uh, van, van nu te maken. Het voetbal is altijd uh, het moment hè, van uh, wie zit er in z'n vel... wie zit er lekker, wie zit er wat minder, wat vraagt het elftal? Nou, dat soort dingen ga je dan uh, ga je meenemen... En, ja, ik moet zeggen dat die twee jongens het vertrouwen niet uh, beschaamd hebben. Dat ze uh, beide naar alle mogelijkheden uh, en zeker goed hebben gespeeld. En een fantastische goal van, uh, van Vakko natuurlijk. Kijs als verliezen je, Als je 18 jaar bent en, en je doet dit... Ja, daar kan ik van genieten. Dat vind ik geweldig. Zijn er nog minpunten geconstateerd door jou? Nou, wat ik zeg, dat het, dat het maar 4-0 is. Dat, dat is een minpunt. Um, goed, um, een beetje concentratieverlies aan het eind van de eerste helft. Dat ze hun toch wat meer de kans geven en, uh, om, om terug in de wedstrijd te komen... Uh, wat slordigheden, maar dat hoort erbij. En een tegenstander die jullie geen stroopbreedte in de weg loopt? Nee, maar ah. dat, dat wordt ook altijd bepaald door jezelf. En uh, je, kunt, uh, je kunt hun het gevoel geven van er is iets uh, te halen voor jullie vandaag. Maar wat ik net zeg, uh, ik vind dat we heel goed aan de wedstrijd zijn begonnen. En eigenlijk vanaf, de, vanaf, vanaf van, van kita van zeg maar, duidelijk zijn geweest met onze intenties. En... Ja, dan word je daarvoor beloond. John van der Brom na de 4-0-zeggen van Saint-Vitesse op RKC. Het is één minuut over half zes. Radio 1, het NOS-journaal. Hier zijn de hoofdpunten met Kees Groot. In Utrecht zijn na de voetbalwedstrijd tegen Twente ongeregeldheden uitgebroken. Utrecht-fans koelden hun woede na de 6-2 nederlaag. De wedstrijd was bij een tussenstand van 5-0 stilgelegd... omdat Utrecht-supporters dreigden te raken met Twente-supporters... die vuurwerk hadden gegooid. Na de wedstrijd werd buiten het stadion de politie met stenen bekogeld... en de supporters van Twente mogen uit de voorzorg voorlopig het stadion niet uit.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 Op de meeste plaatsen is het bewolkt, er vallen buien... en de meeste daarvan vinden we in het noorden van het land. Vanavond en vannacht ook, dan klaart het tussendoor af en toe op. En die buien worden wel wat pittiger, met een toenemende kans op onweer. Verder koelt het behoorlijk af, naar een graad of drie... Morgen wordt het maximaal 6 graden, bij zee misschien nog iets warmer. En ook dan hebben we geregeld buien, met de zwaarste buien opnieuw in Noord-Nederland. Om weer daarbij, hagel ook en misschien wel natte sneeuw. En dat bij een stevige wind uit het westen. Vrij krachtig boven landkracht 5 en langs de kust en in het Waddengebied. In elk geval nog hard windkracht 7. Dinsdag weinig verandering, de dagen daarna gaat de temperatuur weer iets omhoog. En dat houdt niet veel meer in dan dat de kans op hagel en natte sneeuw weer snel afneemt. Zomer 1, het vervolg van Heerveen tegen AZ, eerst naar Eindhoven. Het Open Nederlandse kampioenschap zwemmen met Bob, weer het Nederlander die zich gaat plaatsen voor Londen. Ja, dat sowieso, Job Kienhuis. Maar uh, er is eigenlijk nog iets veel uh, bijzonderders aan het gebeuren als dat Nederlands is. Waarschijnlijk niet, maar het is echt heel bijzonder. Het is uh, Job Kienhuis op de 1500 meter vrije slag. En er is nog nooit een Nederlander geweest die die afstand sneller heeft gezwommen dan 15 minuten. Een magische grens op de 1500 meter vrije slag. En Job Kienhuis is hard op weg om daar uh, onder te duiken. Want hij zit ruim onder zijn eigen Nederlands record. Dat staat op 15057. 20. Daar zit hij op dit moment zo'n 6 à 7 seconden onder. En dan gaat hij dus ook die magische grens, die barrière van de 15 minuten... gaat hij zo meteen slechten. Maar hij is er nog niet, Job Kienhuis. Hij gaat nu op weg naar het keerpunt van de 1400 meter. Ruim 100 meter te gaan nog voor de zwemmer... die in zijn thuisbad hier in Eindhoven altijd wat meer kan. En dat is vandaag niet anders. 13, 58, 92. Dat is de tussentijd van Job Kienhuis... Zes seconden sneller dan zijn eigen Nederlands record. En dus zit die 15 minuten grens er nog altijd in. Die moet er gaan. Job Kienhuis, het publiek op de banken hier in Eindhoven. Want die voelen dat natuurlijk ook. Dat er iets bijzonders aan het gebeuren is. Dat Kienhuis hier een mijlpaal gaat neerzetten in zijn carrière. En überhaupt in het Nederlandse zwemmen. Dus 50 meter te gaan. Nog 14, 29, 32. Dan zit hij nog steeds zes seconden onder het Nederlands record. En dan zit het er dus absoluut nog in. Job Kienhuis, de laatste meters. Het publiek laat van zich horen. Kienhuis nog 25 meter te gaan. En dan moet die 15 minuten grens gebroken worden. En dan wordt er gescoord in Heerenveen bij Richard. Richard van der Maren. Nogmaals Richard van der Maden. Het is 3-1 geworden voor Herenveen. Dat gewoon doorgaat in de tweede helft met uitstekend voetbal. Judith maakt het doelpunt voor de thuisploeg. Oh, oh, oh, wat heeft Hazet het hier vanmiddag moeilijk in het Abenlenstra. 3-1 Herenveen. Bob van de tak, zwemmen weer. Ja, de climax uh, is net geweest nu. Hij heeft uh, aangetikt op Kienhuis naar 1500 meter. En dat deed hij in 14:58:34. 34 De eerste Nederlandse man ooit onder de 15 minuten. Een uh, prachtige prestatie van Kienhuis. En zou dat dan zitten in die hoogtent? Ja, dat vraag je je dan toch af, want dat is wel een mooi verhaal. Kienhuis heeft uh, de afgelopen maanden gekampeerd in zijn eigen huis. 14 uur per dag in een hoogtent. Een uh, tent met zuurstofarme lucht. En dat moet dan hetzelfde effect hebben als een hoogtestage. En daardoor moet je betere prestaties gaan leveren. Nou, je zou kunnen zeggen dat dat wel gewerkt heeft. Want dit is een geweldige prestatie van Kienhuis. Die tenthogens die was in het verleden toebehorend aan Maarten van der Weijden. De Olympisch kampioen van het open water. En daar heeft Kienhuis nu dus gebruik van gemaakt de afgelopen maanden. En dat heeft dan geresulteerd in deze prachtige prestatie. En dan zou het maar zo kunnen dat Kienhuis die tent daar lekker in zijn huis houdt. Ook richting Londen. Want dit is natuurlijk een geweldige opsteker. Jot Kienhuis geplaatst voor de Olympische Spelen. Maar dus vooral een hele bijzondere tijd gezwommen. Ik herhaal hem nog één keer. 1458 34 Veen met 2-1 de rust in. En nu al 3-1 Richard. Ja, het is ongelooflijk wat hier vanmiddag gebeurt, Veen. Dat uitstekend voetbal speelt. Ook weer in de eerste minuten van de tweede helft. Verdient met 3-1 leid. En dan gaan ze weer met Gouden Leeuw van dichtbij. En dan zit hij er weer in voor Veen. Is het Ramon Sommer, de centrale verdediger van dichtbij? Die. Oh, oh, oh, oh, Az. Toch het wel heel erg moeilijk gaat maken vanmiddag. Want ik denk dat dit gewoon de beslissing is. De kopjes naar beneden bij Az. Dat slechts één keer verloor dit seizoen van FC Twente met 2-0. Maar vanmiddag onder een gigantische druk staat van Heerenveen. De aanval wordt weer prima uitgespeeld. Notabene door twee verdedigers. Leeuwen en dan van zom, Zomer. Dus de andere centrale verdediger van dichtbij. AZ-verdediging compleet uitgespeeld. En dat gold eigenlijk ook voor het doelpunt. Daar kort voor Filip iets. Perfecte balcontrole. Geen organisatie achterin bij AZ. Zoals dat in de eerste helft ook vaak het geval was. Was. En dus is de stand nu wel heel comfortabel aan het worden voor de Vriezen. Ron Jans en zijn mannen. 4-1 tegen de koploper AZ. Buitenlands voetbal, langs de lijn. We beginnen in Duitsland. Arjen Robben kwam eindelijk weer eens positief in het nieuws. Hij scoorde 2-maal voor Bayern München en met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen Werder Bremen. Robben was opgelucht naar zijn twee doelpunten. Mijn laatste jaar was natuurlijk heel moeilijk en er was ook een beetje onzekerheid of ik weer terugkomen kon op mijn niveau. Dat heb ik gedaan. Wat ik zeg is nog niet voorbij, maar ik hoop dat het echt in 2012 uh, dat hij weer richting aangrijpen kan. Uh, en nu nog een beetje doorhaalt. Robben vertelt dat hij een moeilijk jaar achter de rug heeft. Er was een onzekerheid of hij ooit nog wel terug zou kunnen komen op het hoogste niveau. Het is nog niet over, maar hij hoopt dat hij komend jaar weer helemaal terug is op het oude niveau. Mede door Robbers twee benutte strafschoppen veroverde Bayern de koppositie in de Bundesliga. Het werd uh, verder geholpen door het gelijkspel van Borussia Dortmund... dat bij München Gladbach niet verder kwam dan 1-1. Vandaag worden er uh, nog twee wedstrijden gespeeld daar in Duitsland. Haas Vawel met 2-0 van Nuremberg. En Schelke 04 is net begonnen aan het duel met Augsburg. Dat betekent Stevens tegen LuhuKai, Twee Nederlandse trainers. De wedstrijd is 7 minuten oud. Staat daar 0-0. En in Engeland won de top 5. Allemaal zijn eigen wedstrijd. Koploper Manchester City overtuigde andermaal. Ditmaal tegen Norwich werd het 5-1. Stadgenoot United bleef door een magere 1-0-zegen bij Aston Villa. Tweede op de ranglijst. Achterstand bedraagt 5 punten. Ook Tottenham, Chelsea en Arsenal wonnen hun wedstrijd. Van Persie, daar was hij weer. Scoorde weer voor Arsenal. Heeft nu 14 doelpunten gemaakt en is topscore. Daar in Engeland. Juventus blijft koploper in de Serie A. Cesena werd met 2-0 verslagen. Acai Milan won vrijdag al met 2-0 van Genoa en staat erdoor tweede. De nummer drie Udinese blijft het ook goed doen. Het won met 1-0 van Internationale. Wesley Sneijder doet door een blessure nog altijd niet mee daar bij Inter. Real Madrid en Barcelona maken in Spanje de dienst uit als niet nieuw. Real won uit bij Gigon met 3-0. En Barcelona deed het thuis nog een tikje dikker. Want Levante werd met 5-0 opgerold. Real blijft leiden. Het heeft drie punten voorsprong op Barcelona en een wedstrijd minder. Komende week dus voor Real eerst even tussendoortje in Amsterdam. In de Arena aan de Woens. Zij zijn al lang geplaatst. En komende zaterdag is het tijd voor El Clasico. 22 uur, s avonds dus, 10 uur s avonds in Madrid, Real Barcelona. En Anderlecht verspeelde punten in het duel met Leuven. Het bleef 0-0. Anderlecht blijft wel aan de leiding. Maar het kan A-Gent tot op één punt zien naderen. Gent moet dan straks wel winnen bij Standaard Luik. En daar gaan we even schaatsen. Dat was goud voor de Nederlandse man achtervolgingsploeg in Tials. Kramer, Wouter Oldeuvel, Jan Blokhuizen waren anderhalve seconde sneller dan Zuid-Korea. Opsteker voor zwem Kramer. na zijn toch behoorlijk tegenvallende 10 kilometer van gisteren. Jeroen Stekelenburg in gesprek met Sven Kramer. Sven, even beginnen waar we gisteren geëindigd waren. Heb je nog overwogen om niet te rijden vandaag? Uh, ik heb er wel over nagedacht, maar uh, ja, ik werd vanochtend gewoon prima wakker... En, uh...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 Ben je nou blij hoe het gaat met deze ploegachtervolging? Is dit een beetje in jouw ogen het dreamteam? Uh, ja, nou, ik ben wel blij met hoe het gaat. Ja. En, uh, zeker uh, nu, laatste rit, de ijs was heel slecht. En, uh, ja, je bent eigenlijk alleen maar de bochten bezig met uh, blijven staan, blijven staan, blijven staan. En toen ik op een gegeven moment twee ronden op kop ben gaan rijden, toen heb ik gewoon eromheen gereden. En, uh, met opzet wijdere bochten, omdat je dan uh, niet door al die gaten heen hoeft. En, uh, ja, dat ging eigenlijk prima. Zeg je dan ook dat al die andere valpartijen dat het geen toeval is? Nou ja, weet ik niet. Kijk, het teamsoe is natuurlijk wel anders. Er komen gewoon uh, zes man elke ronde komen er door die bocht heen. Dat is natuurlijk wat anders dan met enkele ritten. Maar uh, ja, het was, nu niet, uh, het was nu wel gewoon gevaarlijk. Nou, er zijn de laatste jaren een heleboel mensen over elkaar heen gestruikeld. hè. In de discussies over die, uh, die ploegachtervolging. Hoe gaat dat nu? Wat vind je daarvan? Nou, ik denk dat we wel een, een goede lijn te pakken hebben. En, uh, wat is er dan echt veranderd? Nou, het is wel een uh, veel duidelijkere organisatie. En uh, er zijn van tevoren veel duidelijkere afspraken. Na de tijd wordt uh, een groep gewoon goed geëvolueerd en uh, al met al staat er denk ik wel een goed beleid op. Is dat tussen coaches of spelen jullie als rijders daar ook een belangrijke rol in? Hebben jullie ook afspraken gemaakt onderling? Ja, uiteindelijk moeten wij het natuurlijk wel doen. En uh, zijn wij wel de belangrijkste pilaren daar naar in? En uh, die hebben wij samen met, uh, met de coaches en Arie Koops daar uh, gewoon uh, goed overleg over? Voor de buitenwereld, eerst kwam de naam Theo de Roy, toen de naam Joop Albedaar. Voor de buitenwereld lijkt het eigenlijk of het ene poppetje Wobkervecht veranderd is door het andere poppetje Adi En voor de rest niet zoveel veranderd is. Maar jij zegt dus dat is anders. Ja, er zit wel een veel duidelijkere structuur nu achter. En uh, we zijn er met z'n allen voor gezitten. En uh, we hebben nu gewoon met z'n allen commitment uh, getoond. En uh, ja, ik hoop ook gewoon dat, dat alle andere rijders als ze worden opgeroepen ook gewoon willen rijden. En uh, ja, dat zou het mooi zijn. Sven Kramer na de ploegachtervolging daar in Heereween. Het is 13 minuten over half zes. We gaan weer even naar het Stadion Heereween op rozen tegen koploper AZ Richard. Onvoorstelbaar 4-1. De tussenstand als een werfvol wind raast herenveen vanmiddag over AZ. Een eclatante 4-1. Voorsprong op het bord. Het publiek in Friesland doet natuurlijk volop mee zit te genieten. En wat zal PSV ook vanmiddag herenveen dankbaar zijn? Omdat AZ hier zeer waarschijnlijk gaat verliezen in het ab stadion. Voor het eerst sinds 13 augustus, toen verloren werd van FC Twente. AZ dat het bijzonder moeilijk heeft, ook weer in de tweede helft binnen vijf minuten twee goals om de oren. Juris iets en zo. Juist dus ook Ramon Zomer die zorgde voor de 4-1. Nu misschien Berends, de oudspeler van Herenveen met een aardige steekbal. Nee, hij is te hard. Niet te belopen voor AZ. En dus blijft het bij 4-1 en rolt de bal over de achterlijn. En heeft van den Bussen alle tijd. En neemt hij natuurlijk ook alle tijd om die bal klaar te leggen. Ja, ik moet vaststellen dat Herenveen gewoon AZ overrompelt. Dat Herenveen er bijzonder veel zin in heeft vanmiddag. Zeer, zeer gretig de aanval zoekt. Misschien ook wel extra gemotiveerd door de woorden vooraf. Van Gertjan Verbeek, de coach van AZ. Die Herenveen een echte counterploeg noemde. Maar niets is minder waar in deze wedstrijd. Want Herenveen heeft het initiatief en drukt AZ terug. Nu weer een prima combinatie met Bas Dost. En dan weer Raif van La Parra, de oudblinker bij Herenveen. Van dichtbij, maar dit keer gaat hij er niet in. Wat een kans weer voor Herenveen. De achtste al in deze wedstrijd. 57 minuten gespeeld. 4-1. De voorsprong voor Herenveen tegen AZ. <tieden> De Eredivisie. Alle wedstrijden van dit weekend. Feyenoord, PSV 2-0. 1-0, Cissé wordt het rust. 2-0, Schaken en Feyenoord boekten een verdiende overwinning in de eigen Kuip. De ploeg strafte twee keer een fout van PSV vakkundig af. U hoort uh, eerst Fred Rutte over de fouten van zijn spelers. Het is altijd een kip en tij. Hè. Je moet ze voormaken en achter niet weggeven. Nou, vandaag gaven ze achterbal heel makkelijk weg. Een breedtebal van Ola. En dan die van... Uh... Van Jetro, ja, ik bedoel, ik denk dat dat is onervarenheid. In 17 jaar, ja, dat gebeurt een keer, mag niet. Maar uh, ja, kan je, je kan het een kwalijk nemen, van anderzijds ook weer niet. Ik denk niet dat die jongen die, uh, die fout nog weer zal maken. Ola is overigens Toyofone en Jetro is Willems, de linksback van uh, PSV. Feyenoord was feller en strijdlustiger. Trainer Ronald Koeman ontdekt overigens ook steeds meer lijn in het spel van zijn ploeg. Nou, beetje bij beetje krijg je dat wel steeds meer. Dan krijg je uh, natuurlijk uh, meer regelmaat in het elftal. En, uh, en natuurlijk wil je een complete wedstrijd spelen. Maar uh, als ik deze wedstrijd kijk tegen dit PSV, wat wij hebben gebracht. Nou, uh, chapeau. Dan ben ik trots uh, op dit elftal. Opman Bakal, van PSV naar Feyenoord gekomen, hoopt dat de veelbesproken wisselvalligheid nu uit de Feyenoordploeg is. We hebben nu in ieder geval een goede stap gezet door al uh, drie wedstrijden op rij gewoon te winnen. Er zitten twee, uh, twee lastige uitwedstrijden tussen. Dus wat dat betreft zit er wel een, uh, een constant in. Alleen, uh, we weten waar we vandaan komen. We zullen juist elke week weer uh, scherp en waakzaam moeten zijn uh, om geen terugval te krijgen. En, uh, we moeten in ieder geval blij zijn dat we nu een goede... ...een goede stap weer hebben gezet naar, uh, naar dat wat we willen en, uh, en zo doorgaan. En dan was er natuurlijk ook voormalig Feyenoorder door Wijnal. Wijnaldum. Keerde als PSV'er terug in de Kuip. Het leverde hem talrijke fluitconcerten van de Feyenoord-supporters op. De middenvelder had het overigens wel verwacht. Toen ik wegging, uh, waren de supporters ja. al boos. en uh, ja, dat voelde, Voor hen voelde het als verraad. Ik verwachtte het ergste. en uh, Ik vind nog wel dat het meegevallen is. Maar natuurlijk is het eh, jammer als je bij een oude club komt en eh, je wordt uitgevloot. We gaan verder met Utrecht tegen Twente. Het werd 2-6 bij de rust. Stond het 0-2 door goals van Wischerhof en Ola John. Na de rust 0-3 en 0-4 Willem Jansen. 0-5 John. 1-5 de Moeze. 2-5 Bulthuis. En uiteindelijk de eindstand 2-6 door Berghuis. Twente had vanmiddag geen kind aan Utrecht. Koariaanse over de grote overwinning van zijn ploeg. Ja, als je goals maakt dan uh, die moet je natuurlijk zelf creëren. Uh, en anderen moeten ze tegenhouden. Uh... Ik denk dat een aantal calls uh, niks tegen te doen was. Uh, misschien uh, de cornerbal die Willem inkopte, uh, ja, dat is een organisatiefout. Die was natuurlijk helemaal vrij plotseling. Da daar valt wat tegen te doen. Maar er waren ook een aantal uh, hele mooie aanvallen die uitgespeeld waren. En uh, goed benut werden. Willem Jansen verving na ruim een half uur de geblesseerde Nasser Chatli. Jansen, die vanmiddag twee keer scoorde, heeft al een aantal weken geen basisplaats meer. Is hij er eigenlijk boos over? Ja, nee, boos is een ander woord, maar... Uh...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 Ja, het heeft een kneuzing aan zijn pees onder zijn knie opgelopen. is de eerste diagnose. En dan naar FC Utrecht. Daar beleefde de aanvoerder: al je schudde de wedstrijd toch anders. Hij vond dat zijn ploeg goed uit de startblokken kwam. Ik vond ons de betere ploeg tot aan, tot aan Dan. Alleen dan is het uh, extra zuur dat jij zo'n standaard situatie die goal tegen krijgt. En even later uit een counter de 2-0. Terwijl wij uh, denk heel goed beginnen en uh, eigenlijk Twente een beetje de weg kwijt is. En dan sta je na 13 minuten met 2-0 achter. En dan denk je: wat gebeurt hier nou? We uh, zijn de betere ploeg, zijn het aan het aanvallen. We achter. Ja, en daarna kwam het niet meer goed met Utrecht. Ook op de tribunes ging het fout. De wedstrijd werd even gestaakt door scheidsrechter Wiedemeyer na ongeregeldheden in en rond het stadion. De scheidsrechter kreeg een seintje van Utrecht om even naar de kleedkamer te gaan. Nou, ze vertelde mij op het veld al direct van... we willen het rustig krijgen op de tribune, in, de, in, het, in, in dat vak. En uiteraard buiten het stadion liep het uit de hand. En uh, FC Utrecht vroeg of ze gewoon tijd konden krijgen om dat goed op te lossen. En de trainer van FC Utrecht, Jan Wouters... die snapte wel waarom de wedstrijd tijdelijk werd gestaakt. Ja, door de uitleg kon ik het begrijpen, omdat de mensen probeerden naar, de, naar het andere vak te komen en dat het buiten wat onrustig werd. Dus dat kon ik wel begrijpen, ja. Maar nogmaals, ik denk niet dat de schuld dit keer bij onze supporters ligt, maar ja, er wordt vuurwerk gegooid vanuit het Twente vak. Dus daar zijn onze supporters geen, geen schuld aan. Vitesse, RKC, Waalwijk, werd 4-0. Met 3-0 was het al bij de rust van de rijden. Kajishvili en Aborra zorgden voor die rust. Han Boni uit een strafschop maakte de vierde. En Vitesse had werkelijk geen kind aan RKC. Al voor de rust was de wedstrijd beslist. Na rust verzuimde Vitesse de score nog verder op te voeren. En dat was misschien dan nog een kleine frustratie voor trainer John van der Brom. Op een gegeven moment wordt het uh, gallery playen voor die goal. Uh, iedereen geeft hem nog even naar elkaar in de 5 meter gebied.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 ja, daar kan er moeilijk, ja. niet moeilijk, of makkelijk over zijn. Ja, is niet anders dan twee keer moet scoren. 4-0 werd het dus. Daar. Ja, en de vierde wedstrijd van vanmiddag, ja, die is op dit moment bezig... in het Abel Stadion Heerenveen tegen hem AZ. Heeft AZ het, uh, het hoofd om de schoot geworpen, Richard? Ja, ik vind van wel. Herenveen is veel en veel sterker. Ook weer in de tweede helft. Eigenlijk is het verschil nog groter tussen beide ploegen dan voorrust. 4-1 de tussenstand voor de thuisploeg dat vanmiddag een record uit 2001 uit de boeken gaat spelen. Na vanmiddag al 12 duels zonder nederlaag. De ploeg van Ron Jans het oude record uit het tijdperk Voppen de Haan die hier vanmiddag natuurlijk ook op de tribune zit. Herenveen. Speelt veel en veel beter. Het is kat en muis en alle duels worden eigenlijk door de thuisploeg gewonnen. En AZ loopt er maar achteraan. Het is schrijnend om te zien. AZ dat ze met afstand denk ik vanmiddag zijn slechtste wedstrijd speelt van het seizoen. En Heerenveen de beste. Breuer tikt de bal naar Gouwenleeuwen die ook bijzonder goed speelt. Vanmiddag tikt de bal dan even terug naar Van den Bussen. Van den Bussen kan dan openen naar de linkerkant. Maar kiest voor de lange bal richting Bas Dost die de belangrijke openingstreffer maakt. Na 13 minuten al gaat nu onder de bal door. De bal wordt dan weggeschopt in de lucht door Viergever die zojuist is ingevallen. Dubbele wissel aan de kant van AZ met Viergever en Benschop in de ploeg voor Berends en Zander. Nu probeert AZ het dan nog een keertje vanuit de opbouw met een bal richting Benschop. Maar daar zit Heerenveen weer tussen. Heerenveen overklast AZ op alle fronten in dit duel en staat dik en dik verdiend voor met 4 tegen 1. Even de wedstrijden van eerder dit weekend. AX Excelsior werd gisteren 4-1. Groningen NEC 3-3. ADO NAC Breda 3-0. En de graafschap Roda 1-2. En vrijdag werd al gespeeld. Herakles VVV uitslag 7-0. En dat brengt ons bij de stand. AZ heeft 13 gespeeld, 34. Staan dus met 4-1 achter op dit moment bij, Heer, met, bij Heeren V. Met nog 27 minuten op de klok. En heeft nog een restant van die helft bij Excelsior. PSV bleef op 31 punten staan, maar wel uit 15 wedstrijden. Twente sloop naderbij met 30 uit 15 en ook Ajax en Feyenoord kunnen weer een klein beetje hopen met 27 uit 15. Onderaan NEC, puntje erbij, 14 punten uit 15 wedstrijden, dat is 15. De Graafschap heeft er 12 uit 15, Excelsior heeft er 7 uit 14. Die hebben nog steeds dat helftje dus waar we het net over hadden. En VVV 7 uit 15 sluit de rij. En u hoorde het eerder al in deze uitzending. zwemmer Job Kienhuis leverde een geweldige prestatie... bij de Open Nederlandse Kampioenschap in Eindhoven. Als eerste Nederlander zwom hij de 1500 meter binnen de 15 minuten. Edwin Cornelissen sprak met Kienhuis. Hoe bijzonder is dat voor jou? Ja, heel bijzonder. Ik heb dit, uh, dit is de derde keer dat ik het eigenlijk echt probeer. Uh, de eerste twee keer is een beetje mislukt. Dat was 15.6 en 15.5 jaar. En nu, ja, na drie maanden training in december in eigen huis... Uh, heb ik de eer om als eerste onder de 15 minuten te zwemmen. Want dat klinkt als een magische grens. Hè? Is dat dat ook in Zwemland? Ja, dat is een magische grens. Uh, ja, het is niet voor niks dat ik dat heel graag wou en dat het heel moeilijk werd om het te doen. Maar het is gelukt vandaag. Kijk, de schouderklop van jouw coach Marcel Wouda. Ja, Wat een Dankjewel. mooie doorbraak. Ja. En uh, natuurlijk een uitslag met consequenties, want je mag naar Londen. Ja, ik mag naar Londen. Kijk, de vormhout was 15:15. 15. Nou was het niet echt het doel om 15 te gaan zwemmen vandaag. Kijk, ik wist dat ik goed was, dus het doel was wel om uh, dicht in de buurt van een PR te gaan zwemmen. En hoe bijzonder is dat om op de Spelen te mogen zwemmen voor jou? Ja, ja geweldig. Uh, 1976 heeft het voor de laatste een Nederlander op de Olympische Spelen gestart op de 1500 meter. Ja, en ik ben nu weer uh, in 2012 aan de beurt. Want dat zit niet echt in de aard van de Nederlanders, he, die lange afstanden, maar wel voor jou. Ja, het zit niet echt in de aard van de Nederlanders, maar je moet ook zien, er zijn ook nooit echt de mogelijkheden geweest voor de Nederlanders om zich ja, te ontwikkelen op dit niveau op een lange afstand. Want, de trainingen in Nederland waren vooral gericht op de korte afstand. Dus dan heb je ook nooit iemand die zich op een 1500 gaat richten natuurlijk. En nu is dat anders? Uh, ja, nu is dat wel anders, want ik doe het ook in Eindhoven nu. En Marcel die vindt lange afstand ook geweldig. Dus uh, ja, we hebben elkaar wel gevonden op dit moment. Precies, want je hebt dan dat kwartier in het water gelegen. Iets ja. korter. Maar ja, hoe verrot ben je dan? Ja, kijk, dat is natuurlijk uh, verschillend. Als je heel goed zwemt, dan voel je de... Uh, voel je de pijn minder en dan voel je niet zo goed hoe moe je bent. Maar als het wat minder gaat, ja, dan voel je natuurlijk veel meer verrot. En als dan de consequentie is dat je een Nederlands record hebt gezwommen en naar de Spelen mag, dan neemt dat alle pijn wel weg, denk ik? Hè? Dan neemt het alle pijn weg en dat maakt veel goed. Heeft nog een tafeltennisbericht voor mij goed. Linda Kremers heeft in Almere de Masters gewonnen. De Nederlandse tafeltennister was met 4-2 in de finale te sterk. Toch wel verrassend voor li Liyi li is de nummer 26 van de wereld. Gaan wij we nog even aan het einde van deze uitzending... naar Richard van der Maden weliswaar bekeken. Maar het blijft een opmerkelijke middag daar in Heerenveen. Heerenveen, AZ, Richard. Ja, absoluut. 4-1 is nog steeds de voorsprong. De score had veel hoger al kunnen uitvallen voor Heerenveen... dat de meeste kansen krijgt in deze wedstrijd. En AZ heeft... De... Het al eigenlijk al opgegeven heeft heel weinig in te brengen. Niks te vertellen tegen een oppermachtig Heerenveen. Ja, je kan wel zeggen, AZ laat vanmiddag de kans liggen om verder afstand te nemen van de concurrentie. Omdat PSV vanmiddag verloor van Feyenoord. Maar Heerenveen heeft AZ ook nooit enige kans gegeven om ook maar in de wedstrijd te komen. Het werd al snel 1-0, Bas Dost 1-1, Altidoor. prima doelpunt. Toen 2-1, Rajiv van La Parra. En na rust binnen vijf minuten, Jurisiets en Zomer... En toen stond het al 4-1 in die stand dus nog steeds op het bord. We zitten inmiddels in de 68ste minuut. Het is natuurlijk ook een behoorlijke vernedering. Een behoorlijke klap voor Gert-Jan Verbeek. Weer even terug bij zijn grote liefde Heerenveen. Staat voortdurend in de regen langs de kant te kijken. En zal zeker, zeker heel veel te vertellen hebben na afloop van deze wedstrijd. Want AZ wordt overklast door Heerenveen. Het is 4-1 en misschien komen er nog wel meer doelpunten bij. Meld ik u nog even dat Schalke tegen Augsburg, de wedstrijd in de Bundesliga... tussen de twee Nederlandse trainers Huub Stevens en Jos Lohokai... inmiddels 1-0 staat voor Schalke. En wie anders dan Klaasjan Huntelaar heeft hem gemaakt voor de ploeg uit Gelsenkirchen. Het brengt een einde aan bijna zes uur langs de lijn op deze zondagmiddag. Opmerkelijke zondagmiddag, omdat het allemaal dus begon... met het verlies van PSV bij Feyenoord, de nummer 2. en het met nog 23 minuten op de klok er toch ook erg op lijkt... dat de koploper AZ de punten gaat laten in Heerenveen... waar het 4-1 achter staat. En de spanning lijkt eh, toch wel een beetje terug te keren... aan de kop van de Vaderlandse Eredivisie. En verder hadden we een fantastische Davis Cup finale... tussen Spanje en Argentinië. Uiteindelijk gewonnen door de Spanjaarden Rafa dal, bezorgde het derde punt voor Spanje, dat voor de vijfde keer de Davis Cup wint. Straks om tien uur is langs de lijn weer terug met Jeroen Stompost. Er wordt nog uitgebreid nagesproken natuurlijk over die wedstrijd tussen Heerenveen en AZ. En over het zwemmen in Eindhoven. En ongetwijfeld ook nog de tennisfinale. En zometeen het vervolg van de wedstrijd Heerenveen-AZ in instituut Itzela En daarvoor ook nog in het uitgebreide NOS-journaal met Mark Visser. Dank voor het luisteren. Ketteravond. In Zuid-Afrika is nu de jaarlijkse klimaatconferentie. Bureau Buitenland zoomt in op een gevolg van klimaatverandering. Het toenemende watertekort. Ik nee, water? kon je het grondwater gewoon drinken, dat was echt perfect water. Over de dorst naar nieuwe waterbronnen. En als je het nu zou drinken, dan zou je geheim doodgaan. Het is, het is echt slecht water nu. Straks om 7 uur in Bureau Buitenland. Radio 1, het nieuws.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 Zijn heldenstatus in Londen. Zijn grote liefdes. echtgenote Sylvie en zoon Damian. En zijn vriendschap met Wesley Snyder. Een verrassende kennismaking met een emotionele family man. Dat en unieke beelden van over de hele wereld in de TV-show vanavond 10 voor half 10 Nederland 1.